Dank u wel, meneer Tatis. de Sandbergen. Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Um, ik wil hier nog twee dingen hier aan toevoegen. Um, ik ben hier ook in gesprek met de gemeente Bloemendaal hierover geweest. En de gemeente Bloemendaal, ook een aantal bezwaarmakers komen uit Adenhout. De gemeente Bloemendaal heeft bij monden van mevrouw Scheppel aangegeven... dat uh, zij ook uh, heel sterk uh, die wens heeft dat daar parkeerplaatsen uh, gaat komen... Uh, dus uh, ik zal uh, samen uh, met, ik zal eerst vragen aan mevrouw Schep van, uh, van Bloemendaal om uh, samen daar uh, naar de provincie te gaan. Waardoor wij als twee gemeenten sterker zullen staan. Dus ik hoop dat u daarmee ook de, de motie, uh, zal er ook wat meer kracht mee, mee, mee winnen. Als u ook aan mij gaat vragen om de gemeente Bloemendaal hierbij te betrekken. Ja in het extreme dan uh, steekt u zelf een schep in de grond. Nee, de <laughs> nee, dat is het zo. Goed. Ik wil nog even, en ik wil het andere punt, meneer Sandberg, het tweede punt, wat ik ik zal sowieso bij u terugkomen met wat de uitkomsten zullen zijn van het gesprek wat ik heb gekregen. Dank u wel. Is er behoefte aan uw zijde nog iets over deze motie te zeggen? Volgens mij is het meestal wel over uitgesteld. Dat betekent dat wij gaan over. Tot de stemming bij het raadsvoorstel, dat is allereerst een aansluitende motie. Bij hand opsteken. Wie is, voor de definitieve met verklaring? Wie is voor de definitieve verklaring van geen bedenkingen in zaken de natuurbrug Zandvoort-Salaam? Ik kijk rond. Dat is unaniem, daarmee is dat voorstel met, aangenomen. Met, met stemverklaring. Meneer Bawits mag een stemverklaring en mevrouw Rietkerk. Ja, wij zijn voor het voorstel, maar GroenLinks maakt zich serieus zorgen over de financiële en juridische risico's voor de gemeente Zandvoort in het project Natuurlijk. Dank u wel, mevrouw Dat is ook wat wij bedoelen. Dank u wel. Dan, eh, meneer Stammers, ook een persoonlijke noot. Uh, over die... die, die u mag alleen een stemverklaring doen. Oh ja. Geen stemverklaring? Goed. Laat hem maar zitten. Dan. Gaan we nu over tot het in stemming brengen van de motie. En meneer Stammers, daar nou mag wel een stemverklaring bij afgeven. Als ik u tip mag geven, maar achteraf. Achteraf. <lacht> het spijt mij. Wij gaan bij handopsteken uh, uh, zien wat de raad daarmee wil. En ik breng in stemming de motie van de VVD, zoals die is uh, voor u ligt, met de opmerking dat het concept eruit gaat met de toelichting van dit. ...bij opsteken. wie is voor deze motie. Voor deze motie is unaniem de raad zoals aanwezig. Stemverklaring, meneer Stammers. Uh, met de volgende, vorige stem, stemronde uh, klopt de eerste zin van deze motie niet meer volgens mij. Maar, dus, ik vind hem zeer sympathiek. Maar de Partij van de Arbeid wil uh, wel benadrukken dat in, in de provincie hier niet een oplossing voor weten vinden dat de gemeente Zandvoort absoluut geen geld beschikbaar stelt... voor het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen. Dank u wel, meneer babbeg Wilson. Identiek. Dank, dank, u voor dank u wel. Daarmee is agenda punt 4 behandeld. Dan gaan we over naar agenda punt 5. En dat is onttrekking aan de openbaarheid van de Blinkertweg. Bij het hand opsteken. Wie is voor dit... Een raadsvoorstel bij handopsteken. Dat is unaniem. Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen. Dan gaan wij naar agenda punt 6. Dat is het initiatief raadsvoorstel van het CDA aanpassing faciliteiten blauwe tram. Dat is een aangepast besluit en dat is toegelicht door meneer De Rode. Dat staat, het aangepaste besluit staat ook op raadsnet. Bij handopsteken. opsteken... Gedeeld voorzitter... En is ook uitgedeeld. Is ook uitgedeeld, maar het staat ook op raadsnet. Um, bij hand opsteken, wie is voor dit initiatief raadsvoorstel? Ik constateer dat dat wederom unaniem is. En daarmee is dat voorstel aangenomen. Stemverklaring, voorzitter. Meneer blauwe Gilson, stemverklaring, excuses. Ja. Meneer, meneer blauwe uw microfoon staat niet aan. Ehm... Uh, um, dat onze steun zo niet opgevat wordt worden dat dat met inbegrip is voor het onderzoeken van de functie die de grote krocht bij de oplossing die de men zoekt mogelijk zou kunnen hebben. Dank u wel voor de stemverklaring. Daarmee nou, is voorstel aangenomen. Wij gaan naar agenda punt 7, de bomenverordening 2012. Bij hand opsteken. Wie is voor deze bomenverordening? Ik constateer dat dat unaniem is. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dat betekent dat ik overga naar agenda punt 8, de lijst van ingekomen post. In het bijzonder de wijze van afdoening. Zijn daar uitzijds vragen over? Meneer de Rode. Ja, over de wijze van afdoening over de, het uh, jaarverslag van de Rekenkamer. Dat staat voor kennisgeving, maar is dat niet normaal dat wij dat in een commissie uh, aangeboden krijgen? Of is dit de nieuwe manier? Dat is de keuze aan de Raad. Uh, het gebeurt soms op deze wijze, maar het kan ook uh, via de agenda commissie worden geaggondeerd. Dat is de keuze aan. U. u kunt daar later altijd op terugkomen en dan geeft u de griffie of een van de agenda commissieleden een tip. Ik ken de route, voorzitter. Hij ja. was eigenlijk niet tegen u. Iemand anders over de wijze van afdoening? Nee? Dan is deze wijze vastgesteld en dan ga ik naar agenda punt 9, en dat is het vaststellen van de verslagen. Allereerst de notulen verslag gemeenteraad debat 21 maart. Eén uur nog een opmerking over. Dat is niet het geval. Daarmee is het verslag vastgesteld onder dankzegging. Dan ga ik naar de notulen verslag gemeenteraad besluitvorming van 21 maart. Kijk even rond. Geen opmerking. Dan is ook dat verslag vastgesteld onder dankzegging. En dat betekent dat wij aan het einde van deze vergadering zijn gekomen. Dank u allen voor uw inbreng. Ik sluit de vergadering. Ja Pieter, weg bij het voetballen hoor. Ja. <laughs> het was uh, snel toch Dat, nog hè? Ja, Dat we verwacht. Nou wat wel leuk is, uh, alles is unaniem aangenomen. Ja. Inclusief de motie. Ja. En heel snel. Maar het is nu afwachten hè? Uh, ja, er zijn wat dingen die nu gaan lopen eigenlijk. Wat doet de provincie straks? Ja. Ja, oh, met uh, de, de parkeer, het parkeren, ja. Vond wel aardig dat de wethouder Zondbergen zei... ...dat er dus ook verzoeken waren gekomen uit Bloemendaal... ...en voor parkeerplaatsjes daar. Ja, nou ja, het is gemeente Bloemendaal. Het is Aardenhout ja, natuurlijk okay. die dat heeft gedaan. Ja. Nou ja, opmerkelijk. We gaan afwachten hoe de provincie reageert. Ik, uh, ik vond ook nog wel even goed. Ik geloof dat dat Nico Stammers was. Die zei, betrek bij de uh, blauwe tram ook... Het uh, gebouw de, de van Crocht. de krocht. Ja. Ja. ja, terecht. Kijk, je ziet bij de Ambo, die zoveel onderafdelingen heeft, dat ja. die op dit moment al op diverse plekken zitten. Het ja. ja, ja, ja. Rode Kruisgebouw is, uh, is een activiteit. Het Jeugdhuis achter de Protestantse Kerk is een activiteit van ja. de Ambo. Ja. Dus ze zijn zich al aan het verspreiden en ook in de krocht de krog zit wat dat betreft... Ja. behoorlijk vol al ja. met diverse activiteiten. Ja. ja, en ik weet van de Zandvoortse Bridge Club... die zo'n 125 mensen heeft die daar actief zijn... Uh, het is dat ze niet zo makkelijk naar een andere grote locatie kunnen. Maar erg tevreden zijn ze niet. Maar, door het aantal, Pieter. Ik, ik denk aantal... zomaar eventjes... Uh, Wanneer wordt er gebridged? Dat is niet in de zomermaanden. Mm, het, uh, nee. het begint september en het eindigt in mei. Dat ja. is ook de periode dat vier vaste strandpaviljoens overdag leeg zijn. En als je dus met een grote club bent, ik denk dat die vaste paviljoens hartstikke blij zijn als er zo'n grote groep oh. komt oh, overdag. Oh. 125, 120 nou. mensen, dat zijn allemaal oh, wat tafels. Uh, ja, maar die kunnen er makkelijk in hoor. Okay. En dan heb je vier, straks heb je vijf vaste paviljoens, die in de wintermaanden echt overdag het rustig hebben. S'avonds hebben ze feesten en partijen. Maar overdag zouden ze die Britsers dolgraag ja. willen opvangen. Ja. Nou ja, in ieder geval is, uh, zijn dat zo de overwegingen van verschillende verenigingen en clubs... Die uh, toch overwegen om daar te vertrekken vanwege het uh, ja. te lage ja. service-niveau. Dat is ook een van de redenen waarom contracten niet getekend nou, zijn. Denk ook aan de brandveiligheid. Uh, ja. Hoe kom jij als je daar s'avonds boven zit in je rollator in een rolstoel. Hoe kom je naar beneden? Want je mag de lift niet gebruiken als er brand is. Ja. Hoe kom je dan via die trap er, naar beneden? De brandweer heeft niet gecontroleerd daarop brandveiligheid. Omdat die contracten niet getekend zijn. Dus er is formeel geen activiteit. Nee. Dus de brandwissel, ja sorry, wij, uh, wij, wij gaan niet keuren. En ik wil niet iedereen bang maken, maar die trap die is uh, bloedlink als je daar met rollators en dergelijke oh man, naar beneden dat is vreselijk. moet. Vreselijk, een hele steile lange trap. Ja. En voor mensen die wat slechter te been zijn, is dat echt een obstakel. Nou, ja. een mooie taak voor de gemeenteraad om daar attent op te zijn. Oké. Okay. Bedankt Don de Grebber. Ja, bedankt Pieter Jouwstra. Bedankt Pascal. Heren, Even jouw bedankt. mening Pascal, wat vond je ervan? Ik ben helaas alleen met andere dingen bezig. Hij ja, is weer technisch bezig. Ja, het is onze technuut. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik kwam in wat leuke cd's tegen. En dat is eigenlijk een beetje uit mijn tijd vandaan. Dus ik zat ondertussen te kijken of de rest ja, ja. van de serie compleet gemaakt kan worden. Heel goed, heel goed. Nou, fijn goed. dat je in ieder geval uh, ons wilde ondersteunen. Technisch. Ja, en ondertussen uh, ben ik ook even bezig geweest met een kleine mengpanel. Die uh, gaat vergeren uh, voor de tweede verniel. Goed, dat, zo. dat ze met Vanille Jaren met twee pick-ups kunnen gaan draaien in plaats van één. En ook voor Zand, voor Jess, uh, die wil graag twee pick-ups gaan gebruiken. Ja. kijk Pieter, even, even een vraagje ja. tussendoor. Oh, ik weet niet of we daar al wat over mogen zeggen. We hebben het even gepraat over uh, uh, de blauwe trim straks over het parkeren, de bijeenkomst van de gemeente. Ja, dat is, uh, wil je daar uh, al iets over nee, zeggen? Nee, dat is volgende week donderdag de 26e. Uh, dan is er een, uh, een, een ronde tafelvergadering die wordt georganiseerd door de gemeente. Uh, belangstellingen worden uitgenodigd om langs te komen. Ook uh, mensen die daar daadwerkelijk iets over kunnen zeggen. En daar wordt vrij gediscussieerd met elkaar om de pijnpunten op tafel te leggen en tot een oplossing te komen. Uh, aangezien die uitzending ook niet vanuit het gemeentehuis is, uh, is aan ZFM gevraagd om deze uitzending rechtstreeks uit te zenden. Okay. En wij gaan met de equipment en onze techneuten dus naar de blauwe tram uh, donderdag 26 april. En wij zullen de luisteraars van Zandvoort dan een rechtstreeks verslag geven van wat daar wordt besproken en wordt bediscussieerd. Ja. Al, als ons het allemaal gaat lukken, maar daar ziet het wel naar uit. We hebben zulke goede techneuten, dus dat gaat gebeuren. <laughs> Oké, okay. uh, nou dat uh, is een kopje voor mij dus. Uh, ja, tuurlijk Pascal, want jij leidt dat. <laughs> ja. uh, Lieve luisteraars, we komen aan het eind van dit programma. Ja. Het is uh, bijna kwart over tien. We wensen u uh, weer een hele fijne avond nog verder toe. En morgen gezond vuur op. Ja, goedenavond. Goedenavond.